Jelle Visser met het NOS-journaal. In Dordrecht is een man zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij. Hij lag bloedend in een tuin. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is nog onduidelijk. De politie hield een man van 50 uit Dordrecht aan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. Bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu... en een aantal omliggende eilandjes... hebben de opdracht gekregen om hun woning zo snel mogelijk te verlaten. De tyfoon Nan Madol, met windstoten tot 270 km per uur... komt naar verwachting daar vandaag aan land. Het Japanse kanemi verwacht een halve meter regen. Het wordt heel gevaarlijk met overstromingen en aardverschuiving... al dus het instituut dat voorspelt dat de harde wind woningen kan laten instorten. Nou, vandaag trekt de tyfoon noordwaarts. Uh, dinsdag bereikt hij de hoofdstad Tokio. Bij rellen tussen supporters van FC Den Bos en Topos is gisteren een steward mishandeld. Supporters gingen in Den Bos met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. De steward raakte zwaar gewond nadat hij zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ook andere stewards raakten licht gewond. FC Den Bos won de wedstrijd met 4-1. Het kabinet trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit... voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee... en heeft ruim een miljoen vaten olie aan boord. Door de, olie, door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat. De vrees bestaat dat de olie in de Rode Zee kan lekken... wat tot een grote milieuramp leidt. In mei maakte Nederland ook al 7,5 miljoen euro vrij... voor de berging van de tanker. Ook andere landen hebben miljoenen euro's toegezegd. Het weer vandaag is het bewolkt met nu en dan een bui, soms ook met onweer. In de kustgebieden waait het fors, op de Wadden soms stormachtig. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Morgen verandert er weinig aan het weerbeeld. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vlak voorbij de Leidse Rijntunnel staat een auto in brand op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht.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 my tongue, is so bad, kinda mad that I didn't take a step at thought you were too good for me, my dear, never gave me time of day, my dear, it's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah. me.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 Niet uit kan spreken Ik wil durven Ik wil schreeuwen Maar toch hou ik me weer in Ben weer terug bij het begin Mensen zeggen dat het komt wel goed Maar vertel me liever hoe dat moet Er schuilt een traan achter mijn lach Nee dat had je niet gedacht Want ik hoef er niet over te praten M'n gevoel gaan slapen. Dus is vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier. I'm <laughs> not